8 uur. Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. Goedemorgen, straks zit het NOS Radio 1-journaal. Egypte zorgt dat discreet van interim-president Mansour... nou voor rust of niet. Straks praten we daarover met Sander van Horen en minister Timmermans. Eerst het NOS-journaal met Dorot Negens.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 De nieuwe verkiezingen zijn nodig omdat president Morsi vorige week door het Egyptische leger werd afgezet. Ook werd de grondwet opgeschort die onder Morsi volgens zijn tegenstanders teveel een islamitisch karakter had gekregen. Het Gezi-park in Istanbul is gisteravond laat weer geopend. Eerder op de dag had de politie het park opnieuw afgesloten om nieuwe demonstraties tegen de regering van premier Erdogan te voorkomen. De oproerpolitie zette traangas en waterkanonnen in tegen demonstranten die naar het Gezi-park en het Taksimplein wilden. De plaatsen die vorige maand het centrum van grote demonstraties vormden. Tientallen mensen zijn gearresteerd. Correspondent Bram Vermeulen. Ook tientallen leden van het zogenaamde Taksim Solidariteitsplatform zijn opgepakt. Omdat zij een vergadering wilden beleggen in dat heropende Gezi-park. Terwijl de gouverneur van Istanbul dat naar juist verboden had.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 Stevige maatregelen zijn volgens het Rotterdamse college nodig... vanwege vriendjespolitiek en intimidatie in Feyenoord... waar onlangs een rapport over verscheen. In een reactie op dat rapport stapt het bestuur van de deelgemeente op. In een brief aan de gemeenteraad stelt het college... een zakelijk bestuur van twee personen voor... dat later vandaag wordt voorgedragen. Ze moeten al hun besluiten melden aan het Rotterdamse gemeentebestuur. en Dat blijft zo tot de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.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 In het stelt de rechter wel dat er consensus lijkt te zijn... dat dwangvoeding in strijd is met het internationaal recht. Het dodental van het ongeluk met een olietrein in het Canadese stadje Lac mégantic is opgelopen tot 13. Gisteren zijn volgens de politie acht lichamen geborgen. De politie zegt dat in totaal ongeveer 50 mensen dood zijn of worden vermist. De Canadese minister van Transport zegt dat de locomotief vrijdag nog is geïnspecteerd... En s'avonds heeft de brandweer een brandje in de locomotief geblust. Het is volgens de minister nog niet duidelijk of er een verband is met het ongeluk. Het metronetwerk in Toronto is gisteravond platgelegd na een hevig noodweer. Zo'n 300.000 mensen in de grootste stad van Canada kwamen zonder elektriciteit te zitten. Delen van de stad liepen onder water. Het noodweer volgt een week na een overstroming in een andere Canadese stad, Calgary. Daar moesten 100.000 mensen hun huis verlaten. Drie mensen kwamen om het leven. Het weer vandaag volop zon, weinig wind. Aan zee wordt het 19 tot 23 graden. In het binnenland een graad of 26. De zonkracht is vrij hoog, 6 tot 7. Morgen tot en met vrijdag is er wat meer bewolking afgewisseld door zon. Dan wordt het ook wat koeler, maar het blijft droog. Heerlijk weer vandaag. John Bakker, staan er al files naar het strand? Uh, nou, nee, niet, niet echt. Nee, zelfs hier voor de deur valt het reuze mee. Dat is uh, mooi. Wel 15 andere files. Nou, dat is uh, redelijk normaal voor een, uh, voor een dinsdagochtend in de zomertijd. 48 kilometer. Niet al te gek veel bijzonderheden meer. Wel een korte file na een ongeluk op de A1 richting Amsterdam... bij knooppunt het 2 Twee kilometer. De linker rijstrook is daar dicht... En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Vechel 4 kilometer. Rotterdam is verdeeld. Je bent voor of je bent tegen de nieuwe Kuip. Hand in hand, kameraden, is er niet meer bij. Dat na een kleine twee minuten aan reclame.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is dinsdag 9 juli. Het geweld in Egypte. Minister Timmermans maakt zich de grote zorgen over. U hoort hem vraag. Na het bloedblad gisteren, Cairo, neemt de Egyptische interim-president Mansour het heft in handen. Gisteravond, even na 11 uur, kwam hij met een decreet... waarin de politieke toekomst van Egypte voor de komende maanden wordt vastgelegd. Sander van Ooren is in de Egyptische hoofdstad. Sander, is het uh, normaal om uh, zo'n avonds laat met zo'n uh, decreet te komen? Ja, in Egypte wel. Uh, oh. President Morsi, zijn voorganger, die heeft het wel eens gepresteerd om belangrijke maatregelen... Te communiceren en dan via Facebook. Ja, en ik neem aan dat jij zei om dat uh, s'nachts te communiceren, want dat is een klein hikje op de lijn. Ja, oké, okay, nee, dat is heel normaal inderdaad, want uh, zijn voorganger, president Morsi, die heeft het wel eens gepresteerd om dingen via Facebook ook midden in de nacht uh, te presenteren. Ja, wat houdt er eigenlijk in, de decreet? Het houdt in dat er uh, gewoon noest doorgegaan wordt... op de weg uh, die ze hadden beloofd. Namelijk dat er uh, eerst een commissie komt die die grondwet gaat herzien. Die grondwet waar zoveel om te doen is geweest vorig jaar. Daarna komen er parlementsverkiezingen en binnen een week daarna presidentsverkiezingen. En dat betekent dus dat je zo tegen het einde van het jaar, begin volgend jaar... een, een nieuwe parlement en een nieuw president moet hebben... en dat alles gekozen op basis van een nieuwe grondwet. Ja, de grote vraag is natuurlijk, is dat voldoende om de rust te herstellen... oftewel gaan de moslimbroeders hiermee akkoord? Nou, dat lijkt me toch op dit moment in elk geval heel sterk. Als ze ermee akkoord gaan... dan is dat alleen maar omdat uh, dat proces doorgaat... in het optimistische scenario... en uh, alle andere partijen ermee akkoord gaan... en dat er dus een situatie gaat komen... dat iedereen mee gaat doen aan uh, nieuwe verkiezingen. Ja, dan zullen de moslimbroeders misschien... Overstag gaan, want die verkiezingen die kunnen ze natuurlijk opnieuw uh, weer winnen. Maar ja, er kan tot die tijd nog heel veel misgaan. En wat er bijvoorbeeld mis kan gaan, is iets als gisterenmorgen vroeg... dat er weer een bloedbad is wie dan ook het eerste schot gelost heeft. Ja, dat, precies. Dat, dat, dat, dat is de uh, situatie op dit moment. Maar kunnen de moslimbroeders het zich veroorloven om niet mee te doen... aan straks ook die verkiezingen? Nou, op dit moment zullen ze dat in elk geval proberen. Die woede die is gewoon veel te groot. Die 50-plus mensen die gisteren om het leven zijn gekomen... die worden vandaag begraven, moet je je voorstellen. Nou ja, tijdens zo'n begrafenis lopen die emoties zo hoog op... dan ga je niet zeggen dat er uh, uh, onderhandeld gaat worden... dat er compromissen in de maak zijn. En de interessante vraag op dit moment is... binnen die retoriek, binnen dat Egypte wat zo ontzettend verdeeld is... wordt er op de achtergrond nog wel gepraat. Nou, gisteren toen die verklaring kwam... toen kreeg ik een beetje... Het idee van niet, ik kreeg het idee dat uh, uh, de op oppositie van toen, hè, dus nu uh, degene die die machtsgreep steunen, dat die gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Stel je voor, ik bedoel, ze zouden die verklaring van gisteren hebben kunnen uitstellen, maar dan zou de leiding weer andere mensen tegen zich in het harnas gejaagd hebben. Ja, precies. Het is uh, lastig manoeuvreren op uh, dit moment. Nou, daar ging het eerder vanochtend ook over... in het gesprek met uh, minister Timmermans van uh, Buitenlandse Zaken. Hij is net terug van een uh, reis in het uh, Midden-Oosten. Ik sprak met hem ook over dat uh, decreet... en ik vroeg hem naar zijn mening daarover. Ja, heel verstandig om zo snel mogelijk een terugkeer... naar uh, de rechtsstaat en democratie uh, in te leiden, want... Uh,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 Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Plan voor een nieuw stadion voor Feyenoord is onzeker geworden. Donderdag stemt de gemeenteraad in Rotterdam over de financiering. Maar collegepartij D66 besloot gisteravond om unaniem tegen te stemmen. Oppositie moet het plan nu aan meerderheid helpen, maar dat lijkt onhaalbaar. Sanima Belhaai, fractievoorzitter van D66.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 Maar er wordt ook vaak gezegd dat het stadion moet juist gaan zorgen voor werkgelegenheid. Uh, problemen op uh, Rotterdam-Zuid op gaan lossen. Vindt u dat geen argument? Dat zijn uh, absoluut goede argumenten. Alleen wat we hebben gezien is dat eigenlijk te weinig voor ons erin zit... als het gaat over onderwijs, over het bedrijfsleven, over de werkgelegenheid... over breder de economie. En we zien dat eigenlijk te weinig terug. En als je ervoor kiest om uh, uh, zo'n grote... Uh, uh, financiering om daar mee te helpen als overheid... dan moet je daar ook veel voor terugzien. En de meerwaarde daardoor van dit nieuwe stadion... voor de gemeente Rotterdam zien wij op dit moment niet. D66 zit in de coalitie. Uh, u heeft twee wethouders in het college. Uh, het college heeft onlangs bekendgemaakt... dat ze pal achter het nieuwe stadion staan... De mensen zullen niet blij zijn in het college, denk ik. Ik denk dat er een hoop mensen teleurgesteld zijn. Dat wil ik ook expliciet nogmaals benadrukken. Dat voor de directie, maar ook voor een wethouder die daarvoor is gaan staan... dat we daar onze waardering voor uitspreken. Maar dat hoort erbij. En politiek is ook een aantal mensen teleurstellen... als je vindt dat je dat als D66 moet doen. Maar legt u hiermee niet ook een bom onder het college? Nee, dat denken wij niet. We hebben volstrekt helder aangegeven dat we vinden dat als D66... dat we het recht hebben om hier een eigen beslissing over te maken. En daarnaast is er geen coalitieafspraak. En als het, het staat wel... niet in het collegeakkoord? Nee, het staat niet in het coalitieakkoord. En uh, als dat wel zo geweest was, dan ben ik ook iemand van een mannenman... Man een woord, en woord. En dat is op dit moment niet aan de orde. Maar goed, ik kan me voorstellen dat uh, de college nog alles uit de kast zal trekken om u toch uh, nog de andere kant op te krijgen. Bent u daar nog uh, voorin? Gaat u nog aan tafel zitten met de wethouder, met de burgemeester? Nee, dat gaan wij niet meer doen. We hebben de afgelopen week ongelooflijk veel vragen gesteld. Uh, ook onze woordvoerders zijn heel kritisch geweest. hebben alle antwoorden gekregen op de vragen die ze hebben. Die hebben we bij elkaar neergelegd. En daarmee zijn we tot de conclusie gekomen dat dit stadion geen meerwaarde biedt voor de gemeente Rotterdam. En we dus niet zullen instemmen donderdag. Dus nee, uh, onze beslissing is echt gemaakt. Maar wat moet er dan komen? Het plan van Rette Kuip bijvoorbeeld, is dat een alternatief? Dat kan, maar misschien komt de Feyenoord-familie zelf nog met andere voorstellen in een, uh, in een later stadion. Dat betekent dat die Kuip er nog wel even blijft staan? Ik begreep dat die Kuip er in principe sowieso nog 80 jaar kan staan, uh, dus dat klopt. Fractievoorzitter Salima Belhaai van D66 in gesprek met Hendrik Willem-Hofs. De verkeersinformatie, John Bakker bij de ANWB. Met eh, toch nog 20 files, een kleine 70 kilometer bij elkaar. Ja, dat was ietsje meer dan ik eh, had verwacht. Echt veel bijzonders is er niet aan de hand. Wel zijn er werkzaamheden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Dat zorgt voor 4 kilometer bij knooppunt Europaplein. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij Veghel Noord, 5 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dus dan kan het rijden weer beginnen, dankjewel, John. De Ramadan begint vandaag voor de Turken. Voor de meeste Nederlandse moslims begint het al vervolgens morgen. Hangt af van de stand van de maan en waar je hem waarneemt. Overdag vasten en s'avonds met familie en vrienden aanschuiven voor een feestmaal. Het zijn gouden weken voor islamitische winkeliers.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 Ja, als normaal. Kijk, maar het is ook zo, als mensen boodschappen doen in de ramadamaart... dan kopen ze juist meer dan dat ze s'avonds eten. Want men heeft honger, dus hebben ze overal trek... en kopen ze gewoon ook extra veel. Men eet met, met de ogen? Ja, het begint bij de ogen. klopt. Hier wordt een klomp roos meegemaakt. Dat met vet erin. Dat wordt hier meegemaakt. Soepen. Wordt extreem veel verkocht. Tadels. Er staat hier een, een, een, een complete pallet uh, met olijven. Ja, dit komt gewoon omdat mensen. Uh, morgens vroeg mogen eten. Dus gaan ze geen maaltijden eten, maar meer ontbijtartikelen. En dat doen ze dus s'nachts. Uh, als het goed is om een uur of vier s'nachts. tussen s'avonds s tien en s'morgens vier mag je eten. Dus we mogen 18 uurtjes niet eten. Er staat hier een blik en staat open. Dat is om te vroeg proeven, proeven ja. Dat is om maar, te proeven, ja. Mag ik even? Tuurlijk. Ik de hele blik op eten. Waar komen deze vandaan? Deze komt uit Turkije. Ja. Lekker. Ja. En hier Heerlijk. hebben we de feta. Extreem. Kilo's, kilo's, kilo's, feta's. Kilo's, ja. We verkopen echt duizenden kilo's nu. Ja. Hoeveel procent meer omzet maakt u in zo'n week? Uh, 50% meer. 50%? 50% meer, ja. En dat kan Albert Heijn echt niet tegenhouden. In één week 50% meer. <laughs> Het verslag was van Paul Sanders. Het is tien voor half negen. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, de Glory Days. Er waren mensen die wilden dancing in the dark horen. Er waren mensen die wilden natuurlijk Born in the USA horen. Maar we hebben toch uiteindelijk gekozen voor Glory Days. Bruce Springsteen was dat. De Tour! Morgen weer tijd voor nieuwe verzoeken. In de Tour de France is het na de wereldprimeur van Corsica. Vandaag de beurt aan saint Kilda des bois Kleine dorp is voor het eerst etappe plaats in de ronde.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 Hij weet hoe belangrijk het is voor het dorpje van 3500 inwoners. De eerste keer, geweldig voor ons. We zijn ici 3500 habitants et c'est la première fois que le Tour de France vient s'intéresser à nous pour un départ. C'est fabuleux pour Het zal economische gevolgen hebben. De mensen zullen naar de abdij komen kijken, derde op de erfgoedlijst van Bretagne. Pour Saint-Gilda, pour aussi économiquement, pour la, les gens vont venir ici pour prendre la Bastiale. La Bastiale, c'est devant vous là, est la troisième classée monument historique en Bretagne. L'église qui est devant vous. Je suis blijven komen voor het stadhuis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 Het is pontchâteau het mecca van de veldritten in Frankrijk. En ze zullen deze morgen ook de nieuwe wielerbaan inhuldigen. Saint-Nazaire en fonction Saint -de du choix des hôtels en en en en en mecca en en en en en en en en en en en en de en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en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 En ze passeren Calorguin, het dorp van burgemeester Martine Ino, vrouw van Bernard Hinault. Calorguin, dont le maire n'est autre que Martine Ino, la femme de Bernard Hinault. Voilà. Tot de doorkomst bij Cancale, voor de finish in Saint-Malo. Zo bedient de Tour de France een geliefde streek. Avant de, de finir par Cancale, la pointe du Groen, des endroits absolument magnifiques la ja, de d'arrivée à Saint-Malo. Reportage van Jeroen Wielaert. We praten na half negen natuurlijk over de etappen van vandaag... en over die finish daar in Saint-Malo met Gio Lippens. Op hollandtour.nl kijk je alvast rond bij dat populaire restaurant... en die bruisende kroeg. Ga naar hollandtour.nl. Door schrijf je met OE. Hallo, ik ben Paul van Kaartlas.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 Ontdek online de leukste en meest originele winkeltjes van Nederland. Kijk alvast binnen op hollandtour.nl. Door schrijf je met OE. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut voor half 9. We zijn er op tijd bij. door Megels, het NOS Journaal. Het slechtste wat er kan gebeuren in Egypte is dat de militairen gaan denken... nou, dit bevalt ons eigenlijk wel. Laten we teruggaan naar de situatie zoals die vroeger was. Dat zei minister Timmermans vanochtend in het Radio 1-journaal. Dat zei hij in een reactie op de beslissing van interim-president Mansour... om snel verkiezingen te willen houden in Egypte. Mansour zei gisteravond dat de verkiezingen voor een nieuw parlement... waarschijnlijk in februari worden gehouden en daarna wordt er ook een nieuwe president gekozen. Volgens Timmermans is het een goede beslissing om niet eerder verkiezingen te houden. Dan zou de chaos mogelijk alleen maar toenemen, zei hij.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 De oppositie moet het plan nu aan de meerderheid helpen, maar dat lijkt onhaalbaar. D66 vindt dat een nieuw stadion de stad Rotterdam te weinig oplevert. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Over de oostelijke provincies trekken eerst nog wat wolkenvelden, maar die lossen op... en dan heeft de zon vandaag opnieuw vrijwel vrij spel. Een prachtige zomerdag met temperaturen die vanmiddag oplopen naar zo'n 23 tot 25 graden in het binnenland. Misschien dat het in het zuidoosten nog net een graadje warmer wordt... In de kustgebieden blijven de temperaturen iets achter, vooral op de stranden. Daar wordt het graden graad of 20. Maar de wind gaat langzaam draaien. Die is vandaag nog noord tot noordoost, maar morgen noord tot noordwest. En dan wordt de invloed van de Noordzee steeds meer merkbaar. Dat betekent dat de bewolking gaat toenemen. Het blijft overigens gewoon droog. En dat betekent ook dat de temperatuur terugvalt naar zo'n 20 graden of net iets minder. En met dat weer hebben we de dagen daarna steeds te maken. Soms wat wolkenvelden, maar er is ook geregeld nog ruimte voor de zon. In het weekeinde lijkt de temperatuur weer op te lopen... en komen we weer in de buurt van de 25 graden. Maar vooral zondag is dat wat onzeker... want ook dan hebben we soms te maken met wolkenvelden. Bij de ANWB in Den Haag zit Sjong Bakker voor de verkeersinformatie. Met toch wat meer files dan we verwacht hadden. 21 om precies te zijn. Alles bij elkaar nu zo'n 78 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Europaplein, 4 kilometer... Er is net een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10. Dat zorgt voor twee kilometer tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens. De linker rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Harderwijk, 8 kilometer. De rechter rijstrook is afgesloten. En er was ook een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... Vegel Noord staat nog wel vijf kilometer file, maar de rijstroken zijn weer vrij. Er is een akkoord over de schone kleren. Arbeidsomstandigheden gaat het dan over. Gaan we het zo over hebben. En we hebben een reportage over die tentoonstelling over die dode zeerollen. Allemaal over een minuut. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dus die zeven dwergen hadden samen een diamantmijn? Ja. Was het dan een BV of een VOF?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 De NOS, het Radio 1-journaal. Het is drie minuten over half negen. De, Tour! de renners in de Tour de France konden gisteren bijkomen... van de inspanningen in de Bergen, de rustdag. Maar vandaag gaat het peloton weer verder van Zengida -de, de Bois naar Saint-Malo. Gio Lippens legt die weg ook af en zal het verslag doen vanaf uh, de finish. Gio, uh, ja, sommigen zeggen dat het een dag wordt voor de sprinters. Anderen denken dat er ook nog wel iets bijzonders kan gaan gebeuren... omdat de wind waait, het laatste deel. Jazeker, en dat heeft uh, trouwens ook allemaal met die sprinters te maken. Want uh, met name bij Argo Shimano... De sprint van de ploeg van Marcel Kittel, ook John Dekenkop, die hebben al aangelegd van we gaan zeker iets geks proberen in de laatste 10 kilometer van de etappe. Want je moet je voorstellen, ze rijden inderdaad van saint gilles de bois recht omhoog naar het noorden, naar de kust in de buurt van Saint-Malo. Maar ze komen dan een beetje, tien, ze, ze mikken eigenlijk niet goed met roeren. Ze komen 10 kilometer rechts van Saint-Malo komen ze aan de kust. En dat betekent dat ze dan langs die kust in een min of meer rechte lijn uh, richting Saint-Malo moeten rijden en daar gaat de wind van opzij waaien. Nou ja, we weten het, we hebben het aangekondigd in die etappe naar Montpellier. Toen gebeurde het niet, toen waait het niet hard genoeg. Maar hier langs de kust, daar, daar zal het zeker uh, hard waaien. En uh, ze hebben al gezegd, we gaan daar de zaak in elk geval op de kant zetten... en dan maar eens kijken of er breuken ontstaan in het peloton. Dus dat wordt heel erg spannend. Ja, dat betekent ook dat de klassementsrenners erg goed moeten opletten... dat ze niet in de verkeerde waaier zitten. Klopt helemaal en het wordt sowieso weer zo'n zenuwachtige week. Normaal gesproken is die eerste Tourweek altijd het meest nerveus. Maar als je de profielen bekijkt van de etappes van deze tweede Tourweek, hè, we hebben natuurlijk zware bergetappes achter de rug gehad, we hebben Corsica gehad. Die tweede Tourweek is eigenlijk een beetje wat origineel altijd de eerste Tourweek was. Drie vlakke etappes, drie etappes waarvan je uit kunt gaan dat die eindigen in een massasprint. En dan krijgen we ook nog eens een keer een tijdrit morgen. Dus uh, wat dat betreft uh, ziet de zaak er iets anders uit dan normaal. Ik denk inderdaad, klassementsmannen, uh, Bouke Mollema, Laurens Stendam. Nou noem ze allemaal maar op, ze zullen wel moeten oppassen. Nou hebben ze gisteren bij Belkin gezegd, we gaan ons daar niet nerveus om maken. Dat is de nieuwe stijl van deze ploeg. We gaan niet meer zoals de voorgaande jaren heel nerveus proberen onze kopman op die eerste rij te krijgen. Want dat leidt vaak alleen maar tot uh, problemen. En inderdaad, dat hebben we in het verleden gezien met Robert Geesink. Ja, en Froem maakt zich ook geen zorgen over Belkin... want uh, hij rekent ze helemaal niet tot de favorieten. Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ja, ik, ik heb het gelezen dat hij dat heeft gezegd... en ik denk dan van, nou ja, hij ziet natuurlijk de concurrenten eerder bij de Spanjaarden. Hij kijkt naar Alejandro Valverde. Hij kijkt natuurlijk naar Alberto Contador. Hè. Slecht weekend achter de rug, maar ja, hij En uh, van Contador weten we sinds ook de Vuelta van vorig jaar... dat dat hij in zijn, ja, zijn, zijn nieuwe vorm uh, na de affaire... dat hij toch wel op een andere manier uh, een, een ronde moet opbouwen. Hij wil eerst veel kilometers maken, harde strijd leveren... en dan kom, wordt, komt hij steeds beter in vorm. Dus ja, Froome kijkt met name naar die concurrenten. Maar dat is een beetje scorebordjournalistiek in de zin van... ja, uh, die ken ik, dat zijn mannen die altijd gevaarlijk zijn. Uh, ik, ik zou als ik hem was toch met Bouke Mollema een beetje rekening houden. Hoor. In ieder geval een beetje oppassen. Ik ben ook heel goed in scorebordjournalistiek. Uh, wie, wie wordt het vandaag? Um, ja. ja, weet je, ik, ik ga gewoon lekker chauvinistisch. En dat klinkt raar als het om een Duitser gaat. Maar in ieder geval, ik ga lekker chauvinistisch voor Marcel Kittel. Uh, want die ploeg, ja, gisteren in het hotel. Het, het is echt gewoon heel leuk om te zien. Die mannen, die zien er ook allemaal blakend uit. Hè? Je weet Weet je wel eens hebt bij honden, dat je zegt natte neuzen en, uh, en glimmende... Ja, ja, zo liepen ze daar rond. Uh, echt een beetje, ja, nou niet pedant, maar wel een beetje als, uh, ja, als hulken... Als, als hele sterke mannen. En, en als die zich op kop van dat peloton gaan nestelen... en die gaan er een treintje formeren... nou, dan wil ik het nog wel eens zien hoor, wat er gebeurt. Natuurlijk, Cavendish is er, natuurlijk ook met hele sterke ploeg... met die Omega-ploeg, Grijpel is er, Sagan is er... misschien wel Christophe, misschien die kleine van Poppel wel, maar ja... Zullen we hem daar maar niet te veel op, uh, op gaan inzetten. Want die jongen is nog zo jong. Uh, die, die jaren die komen nog wel. De natte neuzen en de hulken gaan op kop van het peloton. Gio, dat wordt een bijzondere etappe. We gaan naar je luisteren. Zeker. Vanaf twee uur in, Radio Tour de Frans. En als u geen genoeg kunt krijgen van de Tour, natuurlijk hou Radio 1 aan. Want om elf uur is er natuurlijk ook altijd een uur. Elke dag, elke werkdag van elf tot twaalf gaat ook over de Tour de Prolog. Het laatste internetnieuws. Roeland Stekelenburg is hier binnengehobbeld. Roeland, uh, wetenschappers uit Californië... Die hebben een speciale aardbevings-app ontwikkeld... Dat lijkt me bijzonder. Wat voor soort app is dat? Ja, dat is het nieuws van vanochtend. Uh, oh. Nou, in een, in een telefoon, een smartphone, daar zit yeah. natuurlijk een bewegingsmeter. Hè. Dat ding dat houdt dat. Registreert... We hebben gisteren gebruikt om fijnstof te meten. Precies. Uh, nou, uh, als je telefoon uh, trilt, dat uh, registreert die telefoon ook. En die wetenschappers uit Californië hebben nou een systeem eigenlijk bedacht dat in combinatie van die gegevens samen met je GPS-gegevens en de tijdgegevens, als maar genoeg mensen. Een app installeren waarmee ze dat registreren. Ja, dan heb je eigenlijk ook een soort aardbevings. Uh, uh, systeem. Want op het moment dat de aarde begint te trillen, gaat je telefoon trillen. Dus dat komt M maar dan door. Bij aardbevingen weten we dat uh, uh, toch? Ik bedoel, er zijn toch heel erg veel meetinstrumenten uh, al? Ja, uh, uh, dat denk je. Maar dat is natuurlijk in de gebieden waarvan we weten... dat die vaak door aardbevingen worden getroffen. Daar zijn die professionele systemen, de early warning systemen, zoals ja. dat heet. Maar in heel veel landen, denk ook aan ontwikkelingslanden... bestaat dat natuurlijk helemaal niet... En uh, daar is dit eigenlijk een beetje op gericht. Uh, dat in dat soort gebieden, uh, als mensen hun telefoon aansluiten op dit systeem... dat je zelfs een waarschuwingssysteem zou kunnen opzetten. Want als op, het, op de ene plek uh, trillingen geregistreerd worden... betekent dat het over een paar minuten, een paar honderd kilometer verderop natuurlijk uh, komt. Zou het iets zijn voor uh, Groningen, Drenthe? Nou ja, dat zei ik net ook al voor de Gein. Uh, ja, uh, je kunt het in ieder geval registreren. Maar goed, daar zijn we natuurlijk niet. Het is allemaal niet zo ernstig dat, het, uh, dat je daarvoor gewaarschuwd hoeft te worden. Maar... Uh, maar het is eigenlijk weer een uiting van dat burgers uh, de wetenschap kunnen helpen op uh, deze via de, ja. nieuwe technologie. Ja, absoluut. Is het duur, zo'n appje? Dat weten we nog niet. Het is net ontwikkeld. Het is vanochtend naar buiten gekomen via de BBC. Dus moeten we even afwachten. Ja, we hebben hem nog niet. We kunnen hem nog niet downloaden. Nee. Hey, je hebt nog een tip voor bezitters van een iPhone of een iPad. Want morgen bestaat de App Store vijf jaar. En om dat te vieren zijn er allerlei bekende apps gratis te downloaden. Kijk, dan ja. spitsten de oren de, de gekscherend wordt overal al geschreven Apple tracteert. Nou, uh, we gaan het afwachten. De, Holland, de Hollandse Weken? We gaan het afwachten <lacht> morgen. zijn ontzettend veel dingen worden gratis. Het, uh, waarschijnlijk voor één dag. Heel veel spullen. Spelletjes zoals Super Brothers en dat soort dingen. De bekende dingen, iedereen uh, die, uh, weet dat wel. Uh, maar ook heel veel niet-spelletjes. En ook mijn favoriete app: dat is Tractor DJ. Dat is een professionele DJ-applicatie voor op je iPad. Daar kun je op feestjes echt geweldig mee draaien. Dan ben je de bink. Dat ding kost normaal 15 euro. Morgen, nu al. Gratis, Want uh, het is een beetje uitgelekt dat dat morgen gebeurt. Oh, het is nu al gratis? Ja, als je dat wil weten, alles, alle apps die uh, al gemeld zijn, uh, gratis... die staan op tau.com, T-A-U-W.com. Ja, um, maar ja, goed, dan moet je wel zo'n uh, toestel hebben. Want uh, anderen, de Android-bezitters, die, uh, die halen hun, mm, uh, hun apps... Uh, heet is nou eigenlijk ook apps. Ja, het is ook, ook apps. Ja, die halen ze op een, uh, op een andere manier. Z zijn er eigenlijk net zoveel apps voor de Android als voor die andere? Ja, de Android-gebruikers die, die missen het verjaardagsfeestje morgen. Uh, er zijn minder apps nog steeds in de, in de, uh, in de, in de store, de, de Google Play Store. Uh, maar het is wel opmerkelijk dat afgelopen maand voor het eerst meer apps gedownload zijn op het Android-platform dan, dan op het Apple-platform. Dus ook daar doorlopende strijd tussen de twee grootmachten... wie uiteindelijk het meeste daar verdient. Ja, het, we spreken elkaar nu, uh, want het is 9 juli. Het is toch al bijna vakantietijd in grote delen van het land uh, al. Zijn er nog handige tips die jij uh, mensen kunt meegeven... wat ze moeten meenemen? Ja, in er in zijn er toch, toch wel een paar. Het begint eigenlijk met... we zijn natuurlijk redelijk gewend geraakt in, uh, aan Google Maps... heel veel te gebruiken. Nou, als je op vakantie gaat en je moet voor je dataverkeer gaan betalen... Dan werkt dat niet, want dat kan je alleen maar online doen. Dus dat kost best heel veel geld. Dan zijn er apps waarmee je gewoon kaarten kunt downloaden. Uh, eentje bijvoorbeeld Forever Map. Die gebruik ik altijd. Forever Map 2. Die, die zit dan al eigenlijk in je telefoon. Ja, die app kost wel geld. Die kost 2,69. Uh, vrij overzichtelijk. Maar dan betaal je één keer dat bedrag. En dan kun je die kaarten downloaden op je telefoon. Waardoor je dus niet online hoeft. Uh, als je in het land van bestemming bent. Om even op de kaart te kijken waar je bent. Uh, ja, in die app zit kost... ook... Dat kost dan in ieder geval meer dan 2,69 euro? Absoluut. Ja. En in die kaart zitten ook heel handige dingen... zoals die routeplanner, zodat als je in een vreemde stad loopt... en je wil naar een museum, dat je even kan zeggen... hoe moet ik lopen? Moet ik rechts? Moet ik links? Dus ja, een hele handige. Uh, een andere hele leuke tip, um, dat ik hem zelf ook gebruik... is een, een reisdagboek-app. Die heet uh, Trip Journal. Daar kun je... Hij slaat, hij slaat automatisch op waar je bent en wat voor wie het daar is en de ah, ja. tijd. En dan kun je fotootjes inkoppelen per dag. Eh, met een kort tekstje en andere dingen die je tegenkomt. En het leuke is, als je dat dan elke dag even doet... dan kun je op het einde van je vakantie kun je dat uitprinten in pdf... of je kunt er een mooi dingetje van maken... waardoor je eigenlijk een soort vakantiedagboek hebt. Heb je ook voor die handige dingetjes? Uh, waar is hier de supermarkt en ik wil een pontje aardappelen? Oh ja, daar zijn er heel veel van. Uh, ik gebruik zelf nog steeds heel veel Foursquare. Dat, komt, dat, dat was een app waar je kon inchecken. En dat was een beetje de sport om ergens burgemeester te worden. De, de meest, degene die een bepaalde plek het meest bezocht had, dan werd je burgemeester. Maar dat heeft een enorme database opgeleverd aan locaties. En die gebruik ik nog altijd om in mijn omgeving te kijken wat daar leuk is... en door andere mensen uh, wordt aangeraden. Dat ja, is kortom, ook een hele goeie. Kortom, je kan ook nog lekker digitaal op vakantie. Maar je moet even je, je voorbereiden, net als op de gewone vakantie. Nog ja. één ding, anders gaan mensen me allemaal bellen... als je erachter wil komen welke apps dit allemaal zijn. En, ja. uh, ga even naar uh, Android Planet of naar de iPhone Club. Er staan ook heel veel artikeltjes... Uh, met welke apps leuk zijn voor op vakantie. Download ze en kijk gewoon wat je zelf leuk vindt. Hebben zoveel mensen jouw telefoon ermee dan. Ja, dat valt toch wel <laughs> tegen. Ja. Roland tot volgende week, Dankjewel. Oké. Okay. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. Het LOS Radio 1 Journal. Het heeft jaren geduurd, maar er is een akkoord... over betere arbeidsomstandigheden in de Bengaalse textielbranche. Daar hoort u straks meer over. Eerst gaan we beginnen met de Dode Zee-rollen. Want die kunt u vanaf vandaag met eigen ogen gaan bekijken. Althans, een aantal fragmenten daarvan. De Rense Museum in Assen heeft naar Nederland weten te halen. De teksten van omstreeks het jaar nul... zorgden vanaf het moment van hun ontdekking, dat was in 1947... voor eindeloze theologische haakloverijen. Samenstellen van de telefoon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 Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij Valkenswaard, 4 kilometer. Nee, file wordt wat langer, 6 kilometer. De linker is daar afgesloten. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... voor knooppunt Prins Klausplein, 2 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Elspeed, 4 kilometer file. Maar de rijstroken daar zijn weer vrij. Jaren heeft het geduurd, maar nu is er een juridisch bindend akkoord... tussen textielbonden, ontwikkelingsorganisaties en 70 modebedrijven... zoals CNA, H&M, Seaman en De Wi. Samen gaan ze aan de slag om de veiligheid en omstandigheden... en kledingfabrieken in Bangladesh te verbeteren. Christa de Bruin is woordvoerster van de campagne Schone Kleren. Organisatie die zich inzet voor een wereld waarin alleen kleding te koop is... die onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het dat er nu eindelijk een akkoord is na al die jaren? Ja, dit is echt wel een uh, belangrijke doorbraak. Dit is een uh, bindend uh, akkoord, um, dus niet vrijblijvend. De bedrijven die het hebben ondertekend, die zullen, zullen zich dus hebben te houden aan de afspraken die zijn gemaakt. Um, het is heel belangrijk, bedrijven en vakbonden, die, hebben zich, uh, die gaan zich dus gezamenlijk inspannen... om te zorgen dat de veiligheid in de fabrieken in Bangladesh verbeteren. Want wat zijn de exacte afspraken? De Afgelopen periode zijn dus inderdaad afspraken gemaakt. Uh, de belangrijkste afspraken zijn dat er uh, tussen nu en negen maanden initiële inspecties gaan plaatsvinden in alle fabrieken uh, van de ondertekende bedrijven. Wat um, zijn dat, initiële inspecties? Nou, eerste inspecties. Dus er wordt. Uh, oh, eerste, ja. Ja, dus daar ligt ook echt de prioriteit om om ja te kijken van waar, waar ligt het gevaar. Um, als er dus een onmiddellijk risico wordt geïdentificeerd... dan zal de fabriekseigenaar um, uh, worden verteld om de werkzaamheden onmiddellijk uh, te staken. In afwachting van verder onderzoek dan wel reparatie. Um... En wat voor gevolgen heeft dat dan voor de kledingbedrijven? Mogen die in die tussentijd dan nog wel kleren daarvan afnemen of niet meer? Nou, dat zeg ik. De bedrijven zullen dan de fabriekseigenaren moeten vertellen dat de werkzaamheden gestopt moeten worden. De arbeiders zullen geïnformeerd worden dat ze het recht hebben om een potentieel gevaarlijk gebouw binnen te gaan. En zullen dan ook doorbetaald moeten worden. Maar wie ja. informeert dan die arbeiders, die textielarbeiders? Want dat is de verantwoordelijkheid natuurlijk van de vakbonden in bijvoorbeeld Bangladesh. Vakbonden hebben een, lokale vakbonden hebben een centrale rol in het programma. Dus die vakbonden die zullen daar de, direct bij betrokken worden... en zullen die arbeiders um, uh, informeren. Ja, en wie gaat dat allemaal betalen? Want ik neem aan dat die inspecties ook weer niet voor niks uh, worden uitgevoerd. Nee, de, de ondertekende bedrijven die, die zullen ook moeten gaan betalen. Dat is tweeledig. Ze zullen moeten betalen voor het programma en de inspecties. En anderzijds zullen, zullen ze natuurlijk ook moeten betalen voor... ...de renovaties die ook echt nodig zijn. Dus dat zullen ze ofwel in een prijs moeten doorberekenen ...dan wel via een andere weg moeten zorgen dat de toeleveranciën met wie ze samenwerken ook echt kan zorgen dat de dingen gaan verbeteren. En zij leggen ook al hun gegevens op tafel... oftewel u weet um, van, exact van waar het allemaal geproduceerd wordt... in welke fabrieken? Nou, dat is heel interessant. En Binnen dit programma, um, uh, dus tussen nu en een week... Uh, worden allemaal gegevens verzameld van alle toeleveranciers. Dat wil zeggen dat uh, de uh, bedrijven informatie moeten aanleveren... over waar ze produceren. Uh, hoeveel verdieping het gebouw bijvoorbeeld uh, heeft, uh, welke functies het gebouw heeft. Uh, in in Rijnen-Plaza was ook een bankgehuis bijvoorbeeld. Dat is even voor, Zaten... de, voor de helderheid, dat was toch dat het gebouw wat ingestort is? De, precies, wat in april ja. uh, instortte, er zijn meer dan 1100 arbeiders omgekomen. Um, en dan zal er ook een geaggregeerde overzicht van alle fabrieken gepubliceerd worden. Dus alle fabrieken die produceren aan de bedrijven, die zullen gepubliceerd worden. Goed, iedereen die meedoet, die moet dus publiceren waar ze de kleding vandaan halen. Als ze dat nou niet Excellent. doen, uh, wat gebeurt er dan? Um, er, zit een, uh, er is een paragraaf in, uh, in het akkoord opgenomen. Um, het, het is een bindend akkoord, dus als uh, inderdaad uh, iemand zich niet houdt aan de afspraken... dan zal het eerst voorgelegd worden aan de, de steering committee, of, of de stuurgroep eigenlijk. Um, en vervolgens kan het naar een arbitragecommissie gaan en uiteindelijk als er echt een conflict ontstaat... zal het dus ook uitgevochten gaan worden in de rechtbank van het land waar het bedrijf is gehuisvest. Ja, maar krijgen ze dan een boete? Het, het wordt in de rechtbank verder uitgevochten dan. Dus de mogelijkheid is de, dat er uiteindelijk een boete volgt voor als je je niet aan het akkoord houdt. Ja, het, is, het is niet vrijblijvend en nee. er zullen sancties uh, ja, volgen. Helder, ik dank u wel voor de toelichting. Christa de Bruin van de Schone Klerencampagne. Campagne. Ja, dag. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. She walks in and says, come on, let's have it.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 Ze komen uit Zeeland Raccoons. Ze bestaan dit jaar 15 jaar en ze bereiden zich nu voor op een theatertour... in oktober en november dit jaar. Wist je niet, hè, Helene? OS Radio en Helene Ecker. De grote stad van Canada, Toronto, is getroffen door noodweer. Door onweersbui is de stroom uitgevallen en in de hele stad zijn straten ondergelopen. Ook is de metro stilgelegd. Op sommige plekken is meer dan 90 mm water gevallen, zegt deze nieuwslezer van CTV News. Environment Canada says that in some places 90 millimeters of rain has fallen. There are reports of people holding on to trees to avoid being swept away. Mensen moeten zich vasthouden aan bomen om ervoor te zorgen dat ze niet wegspoelen door het water. Ja, Zo klonk het wellicht in het Wingelderveld. Boswachter André Donker van Natuurmonumenten denkt... dat hij de afgelopen tijd vaker sporen van wolven heeft gezien... in Drenthe, de Kop van Overijssel en de Noordoostpolder. In het Wingelderveld vond hij resten van een ree... die er dusdanig uitzagen dat het dier volgens Donker... wel door een erg groot beest moet zijn aangevallen. Ook heeft Donker pootafdrukken gezien die van een wolf zouden kunnen zijn. Het gebied is volgens hem heel geschikt voor wolven... zo zegt hij tegen RTV Drenthe. Want er is meer dan genoeg te eten. Een aardbevings-app op je mobiele telefoon. Het bestaat en kan mogelijk levens redden. Wetenschappers van het California Institute of Technology... hebben een app ontwikkeld die waarschuwt voor aardbevingen. In veel smartphones zit gps en een versnellingsmeter... die trillingen kan detecteren. Ja, maar dat is er net met Roland ook al over. Hè? Als genoeg mensen de app installeren... dan kan een computersysteem redelijk goed bepalen... waar en wanneer trillingen plaatsvinden... zeggen de ontwikkelaars tegen de BBC. Het programma is volgens de makers interessant voor en dan een tegenslag voor Argo Shimano in de Tour de France. Een auto van de ploeg is leeggeroofd. Renner Roy Curvers, die als gast van het tv-programma de avondetappe... nog even een lange broek wilde aantrekken, was vergeten de auto op slot te doen. Zo weet de site wielerupdate.nl. Een MacBook, een iPad, een laptop, Blackberry, creditcards en identiteitsbewijzen. Allemaal weg. Maar de ploeg neemt Curves niets kwalijk. Kan iedereen gebeuren? Nee, Roy sturen we niet naar huis. Zo laat de perschef in een officiële verklaring weten. Na de klok van 9 uur nog veel meer nieuws. De Fm gaat plaatsmaken voor de proloog.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 Bravo Bank.